1 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Gaswolk ontsnapt uit terminal in Rotterdamse haven. Bezuinigingen op PGB leveren volgens Centraal Planbureau minder op... en tienduizenden amateurvoetballers mogen dit weekend niet spelen.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 Bij een terminal op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam is een flinke wol gas ontsnapt. Uit voorzorg heeft de politie het scheepvaartverkeer langs de Tweede Maasvlakte stilgelegd. De brandweer zoekt nu uit of het om een explosieve stof gaat en of er gevaar is voor de volksgezondheid. De terminal is officieel nog niet in gebruik. De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk in debat met staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... over de bezuinigingsplannen rond het persoonsgebonden budget. Want volgens het Centraal Planbureau wordt het door het kabinet gewenste bezuinigingsbedrag niet gehaald. Politiek redacteur Margreet Boer. 900 miljoen euro moet de herziening van het persoonsgebonden budget, het PGB, de regering op gaan leveren. Maar het Centraal Planbureau rekent voor dat de 900 miljoen bezuinigingen niet worden gehaald. Het worden er 600 miljoen.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 En snel, dat wil bijna de hele Tweede Kamer. Want het bezuinigingsbedrag van 900 miljoen euro wordt niet gehaald. Maar is dat nu erg, vragen ze bij het Centraal Planbureau zich af. Want zij hebben daar een paar meevalletjes gevonden. En dan hoef je niet dat grote bedrag van 900 miljoen euro te bezuinigen, zegt Paul Besselink van het Centraal Planbureau. De opbrengst van die maatregel is iets minder. Wij denken dat de maatregel zo'n 600 miljoen bespaart op de uitgaven waar het ministerie dacht aan 900 miljoen. Maar betekent dat nou dat het kabinet de bezuiniging haalt of niet? Uh, inclusief deze maatregel komen we op ongeveer dezelfde raming... voor de uitgaven als het kabinet. Maar zou je daarmee kunnen zeggen dat uh, het ministerie op de goede lijn zit? Nou, in ieder geval als het om de bedragen gaat...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 Reden genoeg dus voor de Tweede Kamer om nog voor Prinsjesdag... met de staatssecretaris van Volksgezondheid in debat te gaan. Er wordt onderzocht of de overheid genoeg doet... om overlijden in de gevangenis te voorkomen. Jaarlijks overlijden er 30 aan 35 mensen achter de tralies. Ik praat erover met de ombudsman Alex Brenningmeijer. Meneer Brenningmeijer, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er aan de hand dat dit onderzoek nodig is? Nou, het is... Het natuurlijk een belangrijk aandachtspunt. Uh, als de overheid iemand van zijn vrijheid beneemt... dan moet hij ervoor zorgen dat het uh, met de betrokkenen goed gaat. Dat kan aan de ene kant puur medische zorg zijn. Dat wil zeggen dat iemand een, een ziekte heeft... en uh, ten gevolge van die ziekte kan komen te overlijden. Maar helaas komt het ook voor dat mensen in, uh, in de cel uh, uh, zichzelf van het leven beroven. En uh, in, in, uh, in die situaties moet de overheid transparant zijn verantwoording afleggen. En wat wij gaan doen is... Uh, voor uh, een tiental zaken van zeg maar een natuurlijke dood en een niet-natuurlijke dood... Uh, dossiers lichten en mm -hmm. precies kijken op welke manier de zorg uh, voorzien is... en op welke wijze de overheid verantwoord heeft dat ze voldoende zorg hebben uh, besteed. Ja, heeft u aanwijzingen dat de overheid doden had kunnen voorkomen? Nou, uh, jaarlijks... Uh, onderzoeken wij dit type zaken. We mm -hmm. hebben een zaak gehad van een mevrouw... Die, die zichzelf van het leven had beroofd. We hebben nu ook een zaak in behandeling... waarbij waar dat speelt. We hebben onlangs een meisje gehad... wat in een jongere instelling... zichzelf van het leven heeft beroofd. Dat zijn zeer dramatische zaken. Vaak zijn er ook nabestaanden... die daar enorm veel vragen bij hebben. Wij we weten dat het een hele gevoelige... en belangrijke kwestie is. We kunnen van zaak tot zaak kijken. Wat mm -hmm. we nu graag willen, is veel systematischer. kijken klopt het systeem en uh, is het zo dat de overheid hier serieus mee omgaat? Het is niet zo dat bij ons alle alarmbellen rinkelen, maar we vinden wel dat het belangrijk is dat duidelijk wordt dat de overheid doet wat hij moet doen. Juist. Is er dan toch in de laatste jaren wel eens iemand overleden waarbij je zou kunnen zeggen dat dat de schuld van de overheid is? Nou, schuldvragen, dat zijn altijd van die hele grote vragen. Mm -hmm. We hebben eh, vorig jaar een rapport uitgebracht over een, een jong meisje... wat zich van het leven had beroofd in een jeugdinrichting. En eh, dat was een hele dramatische zaak. En die inrichting was daar, zat daar ook enorm mee dat dat was gebeurd. En er waren inderdaad eh, steken gevallen. Als men daar alerter was geweest, dan, eh, dan had, eh, had men beter in kunnen zien... dat er een ernstig risico was dat dit meisje eh, zich van het leven zou behoven. Goed. En in ieder, geval is, in ieder geval is het natuurlijk uniek. Dus het zijn heel veel verschillende verhalen. Maar iedere keer uh, is het heel goed om te kijken. Heeft de overheid dat gedaan wat nodig was? Oké, okay. Goed, u gaat dossiers onderzoeken. Uh, wanneer is het onderzoek klaar, meneer Brenningmeijer? Uh, ik ben beschreven aan het eind van dit jaar het, apart, uh, het onderzoek af te ronden. Oké, okay. Dan spreken we u vast weer. Dank u wel, Ombudsman okay. Alex Brenningmeijer.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 Er waren zeker tien explosies te horen. Bij de woestijnstad zijn vannacht extra troepen van de Libische overgangsraad aangekomen. Ze bereiden een gewelddadige inname van de stad voor. Benny Walid is een van de laatste bolwerken van de verdreven leider Gaddafi. De zoon van Gaddafi zouden zich daar schuilhouden en mogelijk ook Gaddafi zelf. Het is nog steeds niet zeker of Gaddafi en zijn familie naar buurland Niger zijn gevlucht. Dit is het NOS Journaal Het Ewout de Jong.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 En dat gebeurt ook wel vaker, dat je zoveel mogelijk informatie verzamelt. voordat je toeslaat en ze arresteert. Zoals vanochtend het dan is gebeurd. Correspondent Wouter Meijer. Op een middelbare school in Maastricht. heeft een leerling paniek veroorzaakt. met een zogeheten airsoft wapen. Het airsoftwapen is een in Nederland verboden nepwapen... waarmee computerspelletjes in het echt worden nagespeeld. De jongen van 16 pakte het in de klas uit zijn rugzak... en haalde de patronen eruit. En dat veroorzaakte een doffe knal tot grote schrik van zijn klasgenoten. De jongen zegt dat hij vergeten had het airsoftwapen... uit zijn tas te halen na een toernooi in België. En Bij hem thuis zijn er nog vier andere airsoftwapens in beslag genomen.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 voor de Spelen in Londen van volgend jaar moet bekend worden... welke stad Nederland kandidaat wil stellen. Sport. In Hilversum is de KLM Open van start gegaan. Het grootste golftoernooi van ons land. Ragnar Niemeyer is op de Hilversumse golfclub aanwezig... en zal de wedstrijden daar gaan volgen. Ragnar, goedemiddag. De start was er geen met hindernissen, niet ja, er waren vier holes door Van Dalen handen genomen. De vlaggen eruit getrokken. De cups waar de ballen in horen te vallen. Weg alsof ze met scheppen daar in de weer waren geweest afgelopen nacht. Het zo rond de klok van half drie ontdekt. Vier, vijf, zes en hol negen. Dat zijn de holes die het verste af liggen van het clubhuis. Van, ja, waar je dan s'avonds misschien nog wat mensen verwacht. Het sponsordorp, et cetera. Je kan er ook via het bos naartoe. En dat heeft een aantal mensen blijkbaar veel plezier gedaan om uh, ja, de voorbereiding, de start eigenlijk van dit toernooi... wel in de war uh, te sturen. Voor zover begrepen uh, is er nog niemand geweest die uh, dit heeft opgeëist. Maar dat is wel heel zwaar natuurlijk. Maar er is niemand geweest die heeft gezegd... van nou uh, ja, goed, wij hebben dit gedaan met die en die reden. Het is overigens wel eens een keertje eerder gebeurd... dat het toernooi doelwit werd van uh, Vandalen. Want als je helemaal teruggaat naar uh, de jaren tachtig... gebeurde het nog een keer op Noordwijk. Dat was destijds een protest tegen de aanwezigheid... van een aantal blanke Zuid-Afrikaanse spelers... Maar wat hier nou precies achter zit, dat is niet duidelijk. Het heeft allemaal drie kwartier vertraging opgeleverd. Dat valt nog wel te overzien. Maar ik denk met name voor de greenkeepers, de mannen die toch al zo hard moeten werken met de regen... die ook werkelijk nu weer met bakken uit de hemel komt vallen hier. Ja, dat die mannen uh, niet, uh, niet best geslapen hebben en met name niet lang geslapen hebben vannacht. Ja, die regen die hoor je mooi, mooi op de achtergrond. Uh, hebben de spelers daar ook nog last van? De bezoekers hebben er in ieder geval last van, hè?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 om onder verschillende weersomstandigheden te spelen. Die omstandigheden kunnen natuurlijk ook wijzigen... als het opeens heel hard begint te plensen. Ja, dan wordt het allemaal nat, wordt het allemaal heel moeilijk spelen. Er liggen echt wel wat plassen her en der op de baan. Natuurlijk is dat voor optimaal golf helemaal geen, geen voordeel, allerminst. Nog even over de sport. Wat mogen we van dit toernooi verwachten eigenlijk? Ja, zeg het maar. Met parkeerterreinen ook nog gesloten. Hè? Dat er ook nog bij. Iedereen moet met de trein komen, wordt gezegd. Want langs de A1 liggen allemaal weilanden. Daar kan niemand terecht. Dus wat dat betreft zou het uh, met het mensen die de trein nemen best wel eens een chaos kunnen worden. Er rijden bussen. En als je het hebt over de sportieven. Ja, dan uh, zijn er een aantal hele mooie namen hierheen gekomen. Een aantal Nederlanders uh, natuurlijk ook. Maar de aandacht gaat toch vooral uit naar mannen als Lee Westwood. Naar Rory McIlroy. De Noord-Ier uit Hollywood. Vlakbij Belfast. Die echt zijn grote doorbraak heeft uh, beleefd dit jaar. Echt een wonderkind is. Ja, dat zijn zo'n namen. Martin Keimer, de oude winnaar. Die het moeten gaan doen. Overigens, als laatste een Nederlandse amateur. Momenteel de beste Nederlander. Na negen holes, Daan Huizing op twee onder par. Dat is zes slagen achter een groepje leiders.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 De bond heeft de clubs vorig jaar aangeraden hun leden te wijzen op vernieuwing van de pas. Zo'n 90% van de amateurvoetballers heeft dan ook de moeite genomen. De anderen mogen dit weekend volgens de regels niet aan de nieuwe competitie beginnen. En nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. Bij een terminal op de tweede Maasvlakte in Rotterdam is een flinke wolk gas ontsnapt. Uit voorzorg heeft de politie het scheepvaartverkeer in de buurt stilgelegd. De geplande bezuinigingen op de persoonsgebonden budgetten leveren 300 miljoen euro minder op dan het kabinet had gehoopt. En in Berlijn heeft de politie twee mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Dit was het NOS-journaal, en zometeen gaat de NCRV verder met lunch. Goed nieuws voor ondernemers. Speciaal voor u heeft KPN een goede deal op mobiel internet.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 Goedemiddag allemaal. Als u denkt aan een carrière-switch, dan is hier een tip. De Britse koningin Elisabeth zoekt nog een nieuwe butler. Waar moet je dan zoal aan voldoen? Zometeen een reportage. Deel 4 van het radiodagboek van Maarten van Roosendaal. Het gebeurt vaak dat de crewleden aan het eind van zo'n tournee... grapjes op het toneel uithalen. Maar Maarten houdt daar helemaal niet van. Er zitten hele flauwe, bekende grappen. Dus als je water drinkt op het toneel, doen ze opeens vodka in je glas. Of weet ik veel wat. Het blijkt bij musicals en dat soort dingen... is dat, doe je de laatste... De, zeker de laatste voorstelling of zo, is dan de... Nou, dat heeft Edwin, toen hij net bij me werkte... die dacht dat dat erbij hoorde. Die heeft het de één keer met Egon uitgehaald. Nou, die, dat is niet goed afgelopen. Dan nog Stand.nl, zometeen na half tweede stelling. Dan het is goed dat er opnieuw aangifte is gedaan tegen Jorge Zorrigeta. U weet wel, de vader van prinses Maxima, hij is in Nederland opnieuw aangeklaagd... voor betrokkenheid bij de verdwijning van Samuel Slatski in 1977. Zorrigeta wordt ervan beschuldigd mede verantwoordelijk te zijn... voor de verdwijning van duizenden dissidenten... onder het regime van Jorge Videla in Argentinië.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 Koningin Elizabeth heeft een vacature geplaatst voor de functie van butler. Na de slechte ervaring met butlers die voortdurend uit de school klapten... zoekt ze nu een integere lakai die ook nog eens een keer het ontbijt en de thee kan verzorgen. De verdiensten zijn overigens niet geweldig. Het salaris is 15.000 pond. Omgerekend is dat ongeveer 17.000 euro per jaar. Toch zullen veel mensen interesse hebben in deze tot de verbeelding sprekende functie. En lunch vraagt zich af, is het eigenlijk wel leuk om butler te zijn? Onze verslaggever Anne van der Veen zocht het uit. Op een druilige namiddag heb ik toch een beetje het idee dat ik Zwijnstein uh, benader, het uh, kasteel van Harry Potter. Maar als ik dit trappetje opneem op een statig bordes, zie ik toch echt een bordje de International Butler Academy. Hier worden butlers in Nederland opgeleid, er is nog niemand. Ik zie een statige hal als ik even door het raampje kijk. Heel chic. De rode loper ligt uit. Goedemiddag. Welkom. Hallo, Anne van der Veen. Robert Wennekes, middag. Could you gather everyone so we can have dinner, please? All right. Nou, er was toch iemand. Robert Wennekes. En u bent de baas van de Butleropleiding. Ik ben de directeur hier. Ja. Ik heb nog een jas aan. Hoe pakt het echt de echte Butler? Uh, nou, dat zullen, klusje op. Zal ik het even voordoen? Nou, ik pak hem hier bij de kraag. En dan ga ik voorzichtig achter hier langs. En dan schuif je er zo heel makkelijk uit. Dan hang ik hem netjes op. Nou is de, de butlerpositie bij de Engelse koningin waarvoor je in principe hier bent. De butler daar, eigenlijk een lakij, is verantwoordelijk voor alles wat met eten en drinken te maken heeft. In het paleis daar verzorgt de gasten, doet ook schoonmaakwerkzaamheden. Maar is in principe weinig verantwoordelijk voor, voor bijvoorbeeld het huishouden of inkoop of personeelszaken of beveiliging. Allemaal zaken waar onze butlers wel voor verantwoordelijk zijn. Het is een cyclusje. Nou, het is geen cyclusje. Het is gewoon een ander soort uh, butler. Daarom wordt het ook in principe lakai uh, genoemd. Maar het blijft een, een, een baan met beperkte verantwoordelijkheden... waar alles wel op heel hoog niveau uh, gedaan moet worden. Hoor. Dus, dus uh, vergis je niet. Nu ga ik eens proberen of ik het kan. Want uh, de nieuwe butler van de koningin van Engeland uh, die moet uh, kunnen thee zetten. Ja, die moet zeker thee kunnen zetten. Zeker in Engeland. Hè. Theeland bij uitstek. Zeer belangrijk. Het stond ook echt in de functiebeschrijving. De butler moet thee kunnen zetten, koffie en de krant kunnen presenteren. Het stond er niet bij de krant strijken of zo. Maar dat gebeurt natuurlijk ook nog steeds hè, in ons vak. De krant strijken? Ja, dat gebeurt zeker nog. Omdat je, als je de krant leest, krijg je dus uh, inkt op je vingers. Dus als je een uh, professionele butler in dienst hebt... die strijkt de krant voor de, voor de baas. En dan uh, kun je de krant lezen. En als je hem er helemaal uit hebt, heb je nog steeds schone vingers. En je krijgt natuurlijk een gestreken krant. Dat is natuurlijk prachtig, prachtig om, uh, om daaruit te lezen. Dus vandaar. En uh, naast mij staat ook uh, Mr. Kwak. Mm -hmm. um, hij is hier Butler in opleiding, of hij loopt stage hier. Dus hij weet hoe het moet, maar nu moet ik het zelf proberen. So normally we, when we drink a cup of tea, you use uh, hot warm tea. Uh, ze hebben hier voorgewarmde kopjes. Ik pak er een. Doe ik dit wel netjes uh, genoeg al? Nou ja, hoor. Je moet alleen uitkijken, want dat is een koeker waar het uh, water zo in uitkomt. En dat is, uh, water is 110 graden warm. Oh. Oeh. Oeh. Yeah, no. <laughs> en dan staat er al een zilveren tienblad klaar. Het kopje erop. Hmm. Quinn may prefer grey tea. Ja, yeah, I think. I... Maar nu verdient die Butler dus 17.000 euro op jaarbasis. Mm -hmm. Betaalt het Koninklijk Huis eigenlijk altijd zo weinig? Bij mijn weten recruteren ze normaliter dit soort mensen overigens bij de Vijf Sterren Hotels in, in Londen. Dus um, uh, dat zijn mensen die in de banquetingafdeling werken. en die graag hoger op willen. en die gebruiken deze baan als springplank. Dus dat salaris doet er eigenlijk helemaal niet zo heel veel toe. En dat en staat prachtig op het cv, dus wat moet je nog meer? Je moet een butler kunnen zwijgen. Geeft u daar lessen in? Want uh, de koningin van Engeland had veel last van butlers... die uh, daarna boeken gingen schrijven. Ja, dat veel last dat valt wel mee. Er is uh, een beroemde butler geweest, Paul Burrell... van uh, Princess Diana. En uh, alle butlers die uh, in het Engelse Koninklijk Huis... en in ons eigen Koninklijk Huis te werk worden gesteld... krijgen een um, zeer zwaar contract onder de neus wat ze mogen tekenen... Uh, met uh, een geheimhoudingsclausule. Uh, wat natuurlijk ook heel logisch is... want je mag, uh, je mag natuurlijk als butler uh, uh, nooit over je, je werkgever spreken. Je moet altijd zeer discreet zijn. Ik geloof dat in het geval van Paul Burrell en Prinses Diana... het contract verviel op het moment dat zij uh, uh, overleden was. En dus ik denk dat ze de contracten in de tussentijd hebben aangepast. Ook dat nadat de werkgever overleden is, ook dan nog steeds uh, je niemand iets mag zeggen... of over de werkgever mag schrijven. Mevrouw, she is served. Alsjeblieft. Dank u wel. Very good, Mr. Clark. De schoonmaakspullen zijn uh, gearriveerd. Want dit zou wel eens test 2 kunnen zijn... die uh, ja, de koningin van Engeland uh, ook uh, de butlers in spee uh, vraagt te doen. Nou, Ik zie handschoenen, die doe ik maar even aan. Nu wil ik me natuurlijk graag bewijzen. Ik hoorde net op een charmante manier iets schoonmaken. Zou ik me eens aan die klok die daar staat wagen? Nee. In onze ontvangstkamer staat een prachtige ronde tafel. Misschien kun je dan uh, die tafel even schoonmaken. Nu heb ik eigenlijk nog nooit een uh, houten tafel in de wax gezet. Een potje van een soort bijt en dus de waks. Um... Je zet nou die, die, die blikjes op tafel, dat, dat mag natuurlijk niet die blekjes zijn van metaal. En nu kun je dus de tafel beschadigen. Nu bent u zelf ook butler geweest. Ja. Kunt u het misschien heel even voordoen hoe je dus met een zeker allure schoonmaakt? Ik leg mijn vlakke hand leg ik op, op de doek. En ik ga voorzichtig met ronde bewegingen heel rustig die tafel uh, zo boenen. En ik denk, wat ik nu doe, ziet er netjes en elegant uh, uit. En in plaats van, dus, snap je dat verschil... En, nee. en daar, zit, daar zit gewoon een groot verschil tussen die twee bewegingen. Heel veel mensen denken dat Butler eigenlijk een uitgestorven beroep is. Mm -hmm. Hoeveel zijn er nog? Nou, er zijn nu meer Butlers uh, dan, goh, dan de afgelopen dertig jaar. Er zijn er nu meer dan uh, niet dan ooit tevoren. Want er is een tijd geweest, in de Victoriaanse tijd, zeg maar... Uh, 1800 van mijn part, dat er heel veel mensen in de privéhuishouding uh, werkzaam waren. Wat alles met de armoede toen de tijd te maken had... Maar de laatste 30 jaar is het beroep, uh, heeft een ongelooflijke uh, sprong gemaakt. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen, er zijn nog nooit zoveel rijke mensen geweest uh, op de hele wereld als nu. Ja, ik denk dat, uh, dat de Butler verantwoordelijk is haast voor het geluk van die familie. Dat is een genoegen om dat, uh, om dat te doen en dat huishouden te regelen. Uh, het geeft heel veel voldoening. Je krijgt er een goed salaris voor, je moet hard werken. Maar het is een prachtig vak. Nu zie ik Mr. Kwak. Ja, ik zit even over uw schouder heen te kijken. Zo netjes daar staan, hè? de hele tijd rustig, niet aanwezig. Uh -huh. Kan ik dat ook leren? Uh, Eén hand op de buik, één hand op de rug. De schoenen staan exact uh, naast elkaar. Hij staat heel erg uh, rechtop. Is het heavy to stand oh, like this? Yes. Yeah, sometimes it is difficult However, I as a butler. I'm proud of myself. I just stand. Just that's all. Nothing <laughs> <that's> else. <laughs> In, in, in your point of view it might be very tired. However, I never think about that. Kunt u hem uit zijn leider verlossen? Uh, hoezo uit zijn leider verlossen? Hij staat al prima. Yes, I'm very proud of dat standing like this. Nou, wilt u nou Butler van Queen Elizabeth worden? belangstellenden kunnen tot en met 19 september solliciteren. Het Radio Dagboek.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 Ik noem het heimwee, heimwee naar de hemel. Bijna. Oké, okay, komt u weer. We hebben gisteren een lekkere voorstelling gespeeld en wat we nu even doen is uh, en dat gaat nog wel drie maanden door ook. Eventjes weer wat puntjes. Dus we kwamen er gisteren tijdens een voorstelling achter dat we het hele slot eigenlijk nog helemaal niet. Uh, dat we ten eerste allebei heel iets anders aan het spelen zijn. En dat hadden we wel goed bedacht. Dus we komen er nou net achter hoe geniaal dat bedacht is. Maar daar konden we gisteravond niet opkomen hoe dat nou precies moest. Heimwee naar de hemel. Ik heb geen heimwee naar iemand. Ja, wel natuurlijk aan me, uh, mensen die dood zijn. Maar dat is geen, noem je dat heimwee? Ja, daar probeer, probeer ik dan zo goed en zo kwaad uh, nog wel... Uh, een contact mee te onderhouden, wat een beetje eenzijdig is. Maar, uh, ja, dat, dat natuurlijk wel. Ik, er zijn toch wel veel mensen die ik ken die niet meer leven. Uh... Maar ook dat is iets waar als je ouder wordt gewoon aan went. Dat, dat, dat, men valt om en je loopt zelf door. En eigenlijk op redelijk makkelijk. Ik loop... Daar kan ik heel moeilijk over doen, maar ik geloof dat het voor iedereen wel geldt. Iedereen herstelt zich toch redelijk snel... Het is nogal een ijdele gedachte, ook om te denken... dat als je zelf doodgaat, dat uh, dat, dat nou heel erg verschrikkelijk is. Of, zo. of ik lang leef? Nee, dat idee... Maar dat heb ik al heel lang niet, dus het is natuurlijk een giller dat ik gewoon maar doorloop. Dus uh, Voor hetzelfde geld word ik hartstikke oud. Of daar moet ik nu even niet aan denken, maar dat, dat zou zomaar kunnen. Dat zou ook wel... Uh... Ja, ik vrees de ouderdom wel. Ik heb echt helemaal geen zin om... Uh... Gewoon maar zo lang mogelijk te leven om maar te leven. Nou, weet ik wel dat als ik dood ben. zal ik in ieder geval wel heimwee naar het leven hebben. Want ik vind het wel leuk om te leven. Maar ik zie soms oude mensen. en denk ik... nou, man, kapper toch mee. Weet je, dat heeft toch helemaal geen zin meer. Maar goed, dat moeten ze zelf weten. En het is natuurlijk ons. Het belangrijkste wat wij moeten doen. is in leven blijven. op een of andere manier. Denk je dat kost? Moet je nou eens kijken? Tafel gedekt. Iedereen zit al. Oh, het is, heel, het is heel rustig nu. Nou, dan ga ik nu even voorbidden en dan kunnen we beginnen. Als je speelt, dus samen eten is ontzettend belangrijk. vind ik ontzettend belangrijk. Uh, dat heb ik ook altijd als een... Dat is de, een van de eerste dingen die ik organiseer als ik tour. Is dat er goed gegeten wordt. En ook met elkaar gegeten wordt. En uh, dat ben ik ook van huis uit gewend. Ik kom uit een groot gezin. En wij zagen elkaar alleen allemaal aan tafel. Hé, hey, en wat uh, is het uh, dan wat de pot gaat? Oh. Misschien met, uh, <laughs> met mayonaise. met Lekker, hoor. Oh, hebben ze een saté van ons gemaakt, hé? Hey? Is dit saté? We saté. Kijk, we hebben deze tour echt een hele eenvoudige catering. Omdat we namelijk ook wel eens uh, rijk willen worden tijdens een tour. Oh, maar dit ziet er op zich goed uit. Staat er humor? Niet zoals een ja. voetballers of zo, dat je een punaise in je schoen kan doen of zo. Nou, wat wel bestaat is dat, uh, dat, dat, dat. Dat zeg ik altijd, dat dat nooit mag. Dat uh, de technische ploeg dan een, een, een ja. geintje uithaalt. Bijvoorbeeld voor de première of voor de. Jullie nooit, hè? Nee. Ja. Voor, de, of voor de laatste voorstelling of zo. En dat, ik heb altijd het verboden, omdat ik, ja. dat ik dat namelijk vind dat het voor het publiek niet. Je, hebt, uh, je, je, je, je plicht is om het publiek een goede avond te geven. En ook alles naar nou, de laatste avond daar heeft het publiek eigenlijk niks mee te maken. Want ze willen gewoon goede voorstelling zien. Je mag nooit over je publiek heen. Nooit. Zeg Maarten van Roosendaal in zijn Radiodagboek gemaakt door Ingrid Koning. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl/slash Radiodagboek. Um, de stelling dan, zometeen in stand.nl. Het is goed dat er opnieuw aangifte is gedaan tegen Jorge Zorigieta. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst is hier nu Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Bij een nieuwe gasterminal in de Rotterdamse haven is een gaswolk ontsnapt. Vanwege explosiegevaar is het scheenvaartverkeer langs de Tweede Maasvlakte stilgelegd. Het gaat om een nieuwe LNG-terminal met vloeibaar aardgas die nog niet in gebruik is. De terminal aan de Aziëweg moet op 23 september geopend worden door koningin Beatrix.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 Gisteren werd bekend dat er een nieuwe aanklacht is ingediend... tegen Jorge Sorieta, de vader van prinses Maxima... zou zich, als het aan de advocaten Zegveld en Sluiten ligt... moeten verantwoorden voor de verdwijning van mensen... tijdens het Fidela-regime in Argentinië in de jaren 70. Het loopt nog steeds het misdrijf. Iets kan pas verjaren als het ook is afgerond. En het misdrijf wordt tot op de dag van vandaag wordt het begaan... door meneer Sorieta onder andere... doordat hij weigert opheldering te geven over het lot van al die mensen... Die in die tijd in dat regime zijn verdwenen. Dat zegt Lisbeth Zegveld, de advocaat die in opdracht van nabestaande en betrokkenen de aangifte heeft gedaan. Ik praat erover door met Matte Maurik, mede-ondertekenaar van die aangifte. Meneer Maurik, goedemiddag. Goedemiddag. Behalve dat bent u ook de zoon van de oud-ambassadeur van de UNESCO ten tijde van het Fidela-regime. Daar gaan we zo meteen verder over doorpraten. Eerst drie keuzes, daar mag u alleen maar ja of nee over zeggen. Hier komen ze. Het is onacceptabel dat Gorge Jorge Geta vrij rondloopt. Ja. Ik ben, net als een groot deel van Nederland, ook fan van Maxima. Nee. Peter R. de Vries zou deze zaak eens moeten oppikken. Ja. Goed, nou, u mag uh, natuurlijk ook meepraten als luisteraar over onze stelling. Um, die luidt dus, het is goed dat er opnieuw aangifte is gedaan tegen Gorges Origeta. Bent u daarmee eens of oneens? Sms staat na 7070, dat kost 50 cent. U kunt ons uh, ook uh, gratis bellen op telefoonnummer 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe het dan met hekje standpunt. Um, meneer Maurik, even die stelling. Ik um, ben ook benieuwd of u zegt eens of oneens. het is goed dat er opnieuw aangifte is gedaan tegen Gorges Sorrieta, maar ik vrees dat ik het antwoord wel weet. Ja, dat klopt. Daar ben ik het natuurlijk mee eens. Ja. Legt u eens uit waarom? Um, ik vind het heel belangrijk dat niet alleen de um, uitvoerders... van uh, het beleid wat het regime heeft... Uh, um, dat, dat niet alleen de uitvoerders van het regime worden veroordeeld. Uh, zoals um, Julio Poch, die onlangs uh, naar Argentinië is uh, gebracht... Dat om die, daar ter de, verantwoording worden geroepen. Die piloot, hè? Ja, dat was de, de vermeende doodspiloot, moet ik zeggen. Omdat zijn uh, schuld nog niet is uh, bewezen. Uh, maar het is natuurlijk heel gek dat degene die voor dat regime heeft gewerkt... Uh, wel wordt aangepakt, maar dat degene die uh, dat regime uh, mede heeft ondersteund... en naar mijn weten, maar ik ben een leek, uh, ook het plan uh, voor dat regime heeft meegeschreven... dat deze man, Gorges Zorgeta, wel vrij rond kan lopen. Ja. Hoe, hoe, hoe betitelt u hem dan? Wat, hoe ziet u hem, uh, Zorgeta? Uh, nou je hebt natuurlijk de beulen, uh, die zijn heel herkenbaar. Want dat zijn de mensen die martelen, uh, die mensen uit vliegtuigen gooien. Uh, die hebben letterlijk wat mij betreft bloed aan hun handen. Gorge uh, Zorieta is uh, meer op de achtergrond gebleven. Maar ik, ja, ik noem hem een, een bureaumoordenaar. Uh, hij heeft het geschreven, hij heeft het beleid uh, goedgekeurd, hij heeft zich vijf jaar er heel hard voor ingezet. Uh, hij was verantwoordelijk voor de agrarische sector uh, in Argentinië. En die is nog nooit zo groot geweest als onder uh, Ja, Hij was een soort staatssecretaris he, van, van landbouw, geloof ik, in die, in die tijd. Uh, u noemt ja. hem een, een bureaumoordenaar. Even, u bent, u bent mede-ondertekenaar van de aanklacht, dat heb ik al gezegd. Uh, dat betekent dat er nog meer ondertekenaars zijn. Wie zijn dat dan? Ja, ik uh, doe dit samen met uh, Alejandra Slutsky en haar dochter, Eva Slutsky... Um, zij zijn tien jaar geleden toen mijn vader deze zaak uh, begon... Uh, waren zij ook medeklagers. Um, ik wilde heel graag uh, ook een rol spelen in deze aanklacht... omdat ik het erg belangrijk vind dat er ook een Nederlandse stem uh, gehoord wordt. Omdat ik vind dat in de media de afgelopen tien jaar... en ook in de publieke opinie in Nederland er heel weinig aandacht is besteed uh, uh, aan de heer Ja, Nou, uh, we hebben wel gezegd, hè, uw vader was, uh, want hij is intussen overleden... was uh, UNESCO-ambassadeur in, in Argentinië in de tijd van het Fidela-regime. Nee, en hij niet was niet in inderdaad ook... Nee. Sorry? Hij was niet, uh, destijds was hij niet in Argentinië. Hij was niet in Argentinië, oh, sorry, nee, is... neem me niet kwalijk. Uh, hij was in ieder geval UNESCO-ambassadeur, in ieder geval wel betrokken bij die zaak. heeft het in ieder geval goed gevolgd. En hij was inderdaad betrokken bij die aangifte in 2001. Ja. Uh, wat is uw betrokkenheid daarbij dan? Um, wat ik van mijn vader, denk ik, georven heb... is een principiële hekel aan, uh, aan onrecht. En uh, hij is deze zaak begonnen omdat hij het een uh, groot onrecht vond... dat uh, Gorges Zorrigeta nog steeds op vrije voet was. Uh, dus en, nou ja, de, je zou het een soort erfenis uh, kunnen noemen. U vindt dat u het werk van uw vader in die zin door moet zetten? Ja, absoluut. Dat, dat is ook uh, alle moeite waard... Um, heeft, hij was diplomaat, dus heeft hij Sorageta ooit wel eens ontmoet in die tijd ook? Nee, nee, nee. Ook daarna nee. nooit? Nee, nee, absoluut niet. Nee. Um, in 2001 is er eigenlijk niks gebeurd hè, met die aangifte. Um, nou, nee, dat is niet gezegd. Hij is, hij, <coughs> hij is natuurlijk ingediend bij het OM. Um, en hij is destijds... Is hij, uh, is de aanklacht afgewezen omdat er in Nederland geen wetgeving zou. of nog was. Uh, de, dus kortom, er was geen rechtsmacht voor Nederland om Zorgeta te vervolgen. Uh, het, dus het. Hij, is, ja, hij is toen afgewezen. En uh, kort daarop is mijn vader uh, overleden. Um, ja, en sindsdien is het stilgebleven. Nou. We hebben. Sorry, pardon. Nee, ik, ik wou zeggen, want intussen is er, is er natuurlijk wel iets veranderd in die wet zonder nou heel erg op de juridische details in te gaan. Maar eh, dat is ook de reden waarom het nu weer wordt opgepakt. Omdat er nu meer mogelijkheden zijn. We hoorden dat de advocaat net ook al even uitleggen, geloof ik. Ja, ja er is in de internationale wetgeving eh, die ook door Nederland eh, is erkend, eh, is er eh, veel veranderd. Eh, en waardoor eh, justitie in Nederland nu. Eh, wel rechtsmacht zou hebben om stappen te ondernemen tegen Zurich Jeta. Ja. Wat heel veel mensen natuurlijk niet begrijpen is... en die reacties zie ik ook voorbijkomen op onze site... Waar de, waar de stelling al de hele ochtend op staat... is uh, dat mensen zeggen... Ja, waarom uh, moet die man in Nederland nu worden vervolgd? Ik bedoel, uh, laat ze dat lekker in Argentinië opknappen. Um, ik... Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat het in Argentinië wordt opgeknapt. Argentinië is ook heel hard bezig nu... Uh, met het opknappen van uh, alle schandelijke verdwijningen die daar zijn gepleegd. Uh, maar zij pakken nu eerst de... Um, ja, hoe, de, de nou, niet de kleine vissen, dus zo zou ik het niet willen noemen... maar de, de beulen. De uitvoerders. Uh, de uitvoerders, ja. En Argentinië, het is een heel ingewikkeld verhaal... Um, maar Argentinië... Argentinië heeft, het, het was een militair regime, maar daar was ook een heel, dat militaire regime is ondersteund en uh, bedacht door een, ook een groot aantal burgers, waaronder Zorgeta. Argentinië heeft um, na dat regime van generaal Fidela uh, besloten om, um, na vele amnestiewetten die aangenomen zijn en weer zijn uh, ontkracht, om eerst de militairen aan te pakken. En vooralsnog gingen de burgers vrij uit. Maar dat is nu uh, ook veranderd. Uh, waardoor de burgers ook aangepakt kunnen worden. Maar ik, ik, op zich snap ik het wel dat het uh, misschien vreemd is... dat wij hier in Nederland zorgheter uh, zouden moeten aanpakken. Dat mensen dat niet begrijpen. Nou. Nou ja, vooral, maar tegelijkertijd... vooral ook als je de parallel trekt met die zaak van Julio Porch. Want uh, die is notabene, uh, uh, ja, soort van naar Spanje gelokt... om hem op die manier uiteindelijk in Argentinië te kunnen krijgen. Ja, dat snap ik. Um, en dat is ook heel goed. Alleen, uh, we moeten ook niet vergeten dat in Nederland uh, de mensenrechten heel hoog in het vaandel staan. We hebben hier niet voor niets uh, het internationaal gerechtshof uh, mogen neerzetten. En op, zich, op mijn beurt vind ik het ook weer vreemd dat Nederlanders het raar vinden dat Soregeta hier terecht zou moeten staan. Want wij vinden het allemaal niet raar dat een Mladic of een Karadzic of een... Uh, een Somalische piraat hier wel voor het internationaal gerechtshof uh, ja, wordt gehouden. goed, maar dat, maar dat is natuurlijk omdat dat internationaal gerechtshof toevallig in Den Haag uh, is. Uh, dat is, denk ik, het verschil. U, u wilt echt dat, laten we zeggen, de Nederlandse justitie achter uh, Zorigieta aangaat? Ja, maar het beschermen van mensenrechten hoeft zich toch niet te beperken tot de landgrenzen? Nee. Uh, u u vindt, want dat is wat mensen zeggen. Nederland staat gelijk weer met zijn vingertje te wijzen natuurlijk. Dat vindt u niet terecht. Daarvoor is de zaak te belangrijk. Ja, en het, bovendien is het niet altijd verkeerd om met je vingertje te wijzen. Nee. Dat, ja, waarom, waarom zou dat verkeerd zijn? Ja. Sorry Geert, hij heeft er uh, niet heel veel over gezegd... maar hij heeft wel gezegd dat hij niks weet van al die verdwijningen. Hij zou uh, enkel hebben geweten van drie verdwijningen. Ergens in de jaren tachtig heeft hij gezegd. Uh, gelooft u hem? Uh, het aantal van drie geloof ik zeker. Uh, ik denk dat dat aan de lage kant is. Ik bedoel, het... Uh, dit is een man die trouw heeft gezworen uh, aan een regime waarin... Uh, nou, ik noem het even het Argentijnse regeringsakkoord van die tijd... waarin letterlijk stond dat uh, alle subversieve elementen... fysiek uit de weg uh, geruimd dienen te worden. Bovendien, um, ik in 1978 heeft Freek de Jonge al een lied gemaakt... Bloed aan de paal... Ja. Um, en uh, dat is een cabaretier in Nederland... die in 1978 al weet wat er in Argentinië aan de hand is. Had er mee te maken dat het Nederlands Elfdera toen het WK ging spelen, hè? Ja, ja, ja, ja, zeker. Uh, bloed aan de voetbalpaal. Maar het is natuurlijk, ja... Uh, het, is een uh, het is een leugen dat uh, meneer Zorrigeta in 1976 of in 1978... nog niet eens zou weten wat er in zijn eigen land aan de gang is. Ja. Toen, er stonden al elke donderdagmiddag... Stonden de, uh, de dwaze moeders stonden al met spandoeken van... waar is mijn zoon? Help ons ja. en, en, uh, nou goed, we, we hebben de hele toestand gehad rondom het huwelijk... Hè, van uh, uh, Willem-Alexander en Maxima, waarbij hij dus niet aanwezig mocht zijn. Uh, intussen uh, we, komt hij wel af en toe. En dat, dat steekt u? Ja, en of. En dat, dat steekt mij uh, op, uh, op een persoonlijk vlak. Maar dat staat, denk ik, in het niets tot uh, hoe het de andere aanklagers... Uh, Alejandra Slutsky uh, en haar dochter uh, moet steken. Die zien daar een van de medeverantwoordelijken... Uh, voor het verdwijnen van uh, haar vader en opa. Die zien ze daar met alle egas ontvangen worden door de koningin. Door Willem-Alexander. Door Willem-Alexander, die dat is een hele gekke paradox, vind ik. Die bijvoorbeeld ook wordt uitgenodigd... om de nieuwe vleugel van het internationaal gerechtshof te openen. En ondertussen wel gewoon zijn, vader op zijn, zijn schoonvader pardon, uh, gelooft op zijn woord... Dat, uh, dat hij van niets heeft geweten. Ja. En maakt het voor u... Want, want dat is natuurlijk ook wat veel mensen zeggen. Ja, goed, uh, de, de, de kwestie Sorgheta wordt nu opgepikt... omdat, omdat uh, het de vader van Maxima is. Als het gewoon een, een onbekend iemand was geweest... dan uh, was die aangifte er waarschijnlijk nooit geweest. K Klopt dat? Ja, de heer Sorgheta is, zoals daar, uh, onze advocaten zegt... niet zomaar een voorbijganger... Um, hij heeft een link met het Koningshuis, wat hem heel erg in de kijker uh, zet. En um, ik denk dat als bekend zou worden dat een andere oorlogsmisdadiger of bureaumoordenaar hier in Nederland zou lopen, als dat de, uh, een collega van uh, de heer Zorigeta zou zijn, en dat zou bekend worden. Dan zou deze aanklacht net zo, uh, net zo hard gebeuren. Ja. Net bij die keuzes, en dat was misschien een beetje gemeen van mij. Uh, vroeg ik u, hè, bent u net zo fan van Maxima als, als nou, ik geloof, driekwart van Nederland. Ja. Toen dacht u wel heel lang na, maar u zei uiteindelijk nee. Heeft dat hier ook mee te maken? Kunnen we haar dat ook nog uh, verwijten dan? Nou, ik, je kunt Maxima niet verwijten dat uh, haar vader uh, deze misdaden tegen de mensen, menselijkheid heeft begaan. Je zou haar hooguit, of hooguit, je, je zou haar wel kunnen verwijten. dat zij samen met Willem-Alexander en Beatrix. daar een uh, vrij laf standpunt uh, over inneemt. En in die zin ben ik geen fan van Maxima, omdat ik vind uh, dat zij. in haar rol als kroonprinses. Uh, um, krijgt zij veel macht, verantwoordelijkheid. Uh, bij die verantwoordelijkheid hoorde, horen ook plichten. En dat is ook het goede voorbeeld geven. Voor het Nederlandse volk. Mm. Uh, het Koningshuis is een, een hele... Ze zeggen dat het een symbolische functie heeft. Nou, uh, Nederland heeft uh, een stel normen en waarden. En die mag het Koningshuis best uitdragen. En dat is niet uh, het uh, royaal ontvangen van een uh, oorlogsmisdadiger. Nou, want dat, hier, hier zegt iemand, iemand reageert op onze site... Maxima zou nooit verantwoording uh, moeten hoeven afleggen voor de daden van haar vader. Laat haar overal buiten, laat haar het goede werk voortzetten... waarmee ze bezig is en praat haar niet, uh, niet iets aan... zoals dat bijvoorbeeld met kinderen van NSB is gebeurd. Nee, nee, maar dat is ook helemaal niet onze bedoeling. De aanklacht is naar haar vader en daar staat... Maxima buiten. Kijk, de gevolgen als de heer Zorregeta um, uh, wordt gearresteerd of wordt onderzocht... de gevolgen zullen absoluut voelbaar zijn voor haar. Maar dat, dat is niet iets waar wij rekening mee moeten nee. houden. Nee. Het, het, hij moet ter verantwoording worden geroepen voor zijn uh, misdaden. En ja, als dat uiteindelijk als gevolg heeft dat het dat Maxima raakt... of Beatrix of uh, Willem-Alexander... Ja, daar kunnen wij niks aan doen. Er is maar één iemand die daar echt iets aan kan doen. En dat is haar vader zelf. Ja. En, dat had Mouw, in 1976 ik... al moeten bedenken toen ja. hij ja zei op dat regime. We gaan uh, kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zometeen graag bij u terug om uh, die reacties even door te nemen. Uh, u hebt uh, zijn verhaal gehoord, dus een van de ondertekenaars van die aangifte. We zijn nu benieuwd naar uw mening. Stelling dus, het is goed dat er opnieuw aangifte is gedaan tegen Gorger Zorrigeta. Eens 64 procent, oneens 36. En er is door 1341 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met de Fries in Groningen spreekt u. Ik uh, ben het eens met de stelling. Meneer Sorregeta moet uh, voor de rechter uh, verschijnen. En er is maar één onafhankelijke uh, instantie die daarover kan oordelen. En dat is de rechter in uh, welk land uh, dan ook, uh, denk ik. En wij maken ons terecht heel erg druk over de heer Faber in Duitsland... die daar ook uh, uh, al jaren zit, terwijl hij hier uh, in eigen land uh, dingen heeft gedaan. Dus wij meten met twee maten. En, en, wel, en hoe bedoelt u dat precies? Nou, de heer Sorokjeta heeft natuurlijk leiding gegeven aan iets waar de heer Faber uh, onder een dergelijk regime uh, de uitvoerder ja. van was. En dan denk ik van ja, als je alleen de uitvoerders uh, achterna zit en niet de opdrachtgevers, want ja. hij was toch een, uh, een onderdeel van het regime. Het verschil is natuurlijk dat Faber een Nederlander was en Sorokjeta is een Argentijn. Dat mag geen verschil maken, want ze hebben allemaal... Uh, uh, uh, gruwelijke ja. dingen gedaan. Nee, hey, Dat snap tekenen. ik, maar bedoel, dan zou, uh, laten we zeggen, Argentinië zou Sorogheta-zaak uh, moeten afhandelen. Waarom moet Nederland dat doen? Dat is, dat is een vraag die veel mensen natuurlijk hebben bij, uh, bij die aangifte. Nu. Nou, uw, uh, uw uh, uh, gesprekspartner daar, die zegt ook heel terecht... wij hebben natuurlijk een voorbeeldfunctie. Wij hebben het internationale gerechtshof hier in uh, Den Haag. En meneer Sorogheta zou eigenlijk, als je het uh, echt sec wilt uh, spelen... zou hij net als alle andere... Uh, uh, regeringsleiders of uh, delen daarvan... hier voor het ja. internationale gerechtshof uh, terecht moeten ja. staan. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Hallo, zeg maar. Ja, mag ik het zeggen? U mag het zeggen. Met Gerbe Loonstra uit Veenendaal. Nou, ik ben misschien wel erg radicaal... maar ik zie hier alleen maar een slang op de achtergrond... die zijn gif wil spuiten in de richting van prinses Maxima. En wie is die slang dan? Dat is een heel onbekend systeem van zaken, zal ik dan maar zeggen, die dus dit bewerkstelligt in de gedachten en gevoelens van bepaalde mensen die in die richting niet zo echt prinses Maximaal. Zijn. Ja, maar ik, ik zag bijvoorbeeld gisteren een uitspraak van een van die nabestaanden. Hè, dus dat is de dochter van, uh, van een van de mensen die, ja, die verdwenen is daar in Argentinië. En die zegt, ik zwaai nu naar, uh, naar de koningin als die voorbij komt met, met de koets. Maar ik weet dat daar in het verlengde van in feite de moordenaar van mijn vader uh, uh, mee rijdt. Nou ja, goed, dat is natuurlijk... Dat zijn ook gevoelens. Ja, wel, dat zijn ook gevoelens, maar dat zijn natuurlijk... Zaken die men erbij gehaald heeft en, en opgerakeld en bijeengevoegd heeft... om dus zoveel mogelijk tegen deze zaak te zijn. Mm. Goed, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met mevrouw van Herk. Um, ik vind het mooi dat Gorgis uh, daar weer onder de aandacht gebracht wordt. Want of hij nu berecht wordt of niet, hij heeft er natuurlijk van geweten... Prinses Maxima die heeft nooit afstand genomen van haar vader. De koningin die heeft een relatie met zo'n persoon. Die man die loopt hier vrij rond. Die krijgt hier onderdak terwijl zijn slachtoffers hier ook zijn. Ja. Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk en ik hoop dat er nu eens een eind gemaakt wordt. U vindt die aangifte in ieder geval terecht. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, ja goedemiddag. Ik ben tegen de stelling. Ik vind het waanzin om nou nog weer dit op te rakelen. Dit is weer beschadiging van het Koningshuis. Die, die juffrouw die uh, dat proces wil gaan voeren, uh, die advocaten... die wil natuurlijk glorie en die wil op het nieuws komen... en die wil bij uh, Poe en Witteman zitten en zo om haar stellingen te verkondigen. Het is allemaal weer... Uh, het zoeken naar de, de, de, de, een stoot in een hooiberg die meneer die, die heeft maar, niets maar, gedaan. Maar als gezegd hè, die advocaten die voert uh, in feite de opdracht uit van die van die van die nabestaanden hè, want die, nee, die zijn er eigenlijk de aangevers. Ja, natuurlijk doet ze graag, want dat, dat brengt uit publiciteit. Nee, maar goed, en dan krijgt ze mooie orders. Ja, maar goed, bij die, bij die nabestaanden leeft wel degelijk iets van dat is de moordenaar van mijn vader. Die mensen... Ja, maar dan moeten ze naar Argentinië gaan, daar komen ze vandaan. En daar moesten, ze oh. het niet hier in Nederland. En, en u, u, u er niks bij te maken. Ik, ik onderbrak u net even, want u was eigenlijk het zeggen eigenlijk van dat u, u gelooft ook niet dat hij echt, uh, het, u gelooft dat hij het echt niet geweten heeft ook. Nou, hij zal het wel weten, iedereen wist het. Maar als we dat zouden gaan doen, dan moeten we ook mensen nog... die in Nederland bijvoorbeeld burgemeester waren... of tijdens de oorlog, dan zouden we die hand nog moeten oppakken. Dat is toch belachelijk? Je blijft toch maar aan de gang? Dit is gewoon absurd. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Respect de Ik ben het absoluut eens met de stelling. Ten eerste wil ik die meneer... Ik vind het uitstekend dat hij het gedachtengoed van zijn vader uh, voortzet. Diep respect daarvoor. Ik, uh, ik denk, uh, die piloot is opgepakt. Ik denk als het iemand anders was geweest... die niet uh, die verbindenis had gehad uh, met, het koning, met ons koningshuis... dat hij al lang was opgepakt. Ik, ik vind, uh, en ik denk dat hier ook meer achter zit, die meneer en die advocaten die kunnen doen wat ze willen, maar ik denk dat dit nooit aan de, aan de, aan de, aan de orde komt, want van hoger hand wordt dit tegengehouden. Dus eigenlijk, uh, er zijn mensen die zeggen van juist die zaak wordt nu opgepikt omdat het de vader van Maxima is. U zegt, het, het, het komt nooit boven water uh, om die reden, omdat hij nu in, in koningskringen verkeert en het dus een beetje bedekt wordt. Ja, want anders, kijk, als, de, als dit, uh, stel uh, die meneer die, uh, en die advocaten, die gaan het wel redden. Dan hoe dan ook, uh, in 40, 45 de, de NSB'ers, die kinderen die hebben een leven lang voortgeleefd met, uh, zijn altijd aangekeken, want het was iemand van een NSB'er. Mm -hmm. Dus uh, als Maxima straks onze, ko onze koningin wordt, hoe dan ook, je, je kijkt altijd met een scheef ogen naar. Dus dit, dit gaat in de doofpot. Ja. Goed, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, je spreekt met de HL van Wering uit Groningen. Goedemiddag. Um, of de heer Sarriketa wel of niet schuldig is, dat laat ik persoonlijk graag aan de rechter over. Daar kan ik niet over oordelen. Um, of Maxima afstand heeft genomen van haar vader, uh, daarvoor geldt uh, hetzelfde. Want uh, ook al heeft ze dat niet in de privé of in de story of in de Telegraaf gedaan. Misschien heeft ze dat wel uh, in een pittig gesprek gedaan. Of hebben ze wel drie jaar geen contact gehad. En uh, is, ja, goed, afstand nemen van je biologische vader is, uh, is erg lastig in ieder geval. Ja. Um, verder zegt u, uh, uh, spreker, uh, dat er uh, in Argentinië een heleboel gebeurt met het oppakken van uh, misdadigers uh, uit die tijd. En uh, uh, dat ze, in welke volgorde ze dat doen, dat moeten ze zelf weten. Ik denk dat, uh, dat het een taak is voor Argentinië. En als wij ons alleen maar richten in Nederland op uh, de heer Sorriqueta. Dan is, er, uh, dan is er wel iets aan de hand natuurlijk. Dan, uh, dan is het gewoon een beetje uh, symptoombestrijding mm. denk ik. En uh, ons eigen straatje gaat Maar u zegt dus eigenlijk van uh, prima ja. dat, dat Sorogator wordt aangepakt. Maar dat zou gewoon in Argentinië moeten gebeuren. Dat is inderdaad wat ik zeg. Want ja. ik, ik geloof niet dat wij als Nederland... Uh, de man is Argentijnse staatsburger. Ook in die tijd was hij dat. En uh, wanneer wij onze pijlen alleen maar op Surgetta gaan richten... dan zijn we denk ik verkeerd bezig. En dan is het, uh, lijkt het meer op uh, maxima pesten. Hoewel die er verder uh, moet het helemaal last van elkaar staan natuurlijk. Als die man een misdadiger is moet die worden berecht. Absoluut. Ja. Maar ik geloof niet dat het aan ons is. Dank u wel voor het bellen. En uh, dan zeggen we tegen iedereen die de moeite heeft genomen... om de telefoon weer te pakken over deze toch ook wel ingewikkelde kwestie natuurlijk. Uh, de stelling, het is goed dat er opnieuw... Aangifte is gedaan tegen Gorge Sorrieta. Ik ga doorpraten met uh, Matte Maurik, mede-ondertekenaar van die aangifte. Uh, zet het werk eigenlijk feiten van zijn vader voort, die het in 2001 al eens een keer probeerde, Maar die is intussen overleden en uh, vandaar dat hij er nu bij betrokken is geraakt. Uh, even naar dat laatste punt, meneer Maurik, want dat is toch wat we, wat we horen. Hè. U hoort een paar meer bellen die dat zeggen. Het is een beetje maxima pesten. Ja, pardon, wat ik, wat ik net ook al zei, dit heeft niks met uh, Maxima te maken. Wij beschuldigen haar nergens van. Het is totaal niet onze bedoeling om haar, uh, een, een, om haar voor de rechter te krijgen. Uh, wat wij heel erg belangrijk vinden, en dat kan ik niet genoeg benadrukken... omdat er bij een heel groot deel van de Nederlandse bevolking... toch het idee leeft dat dit tegen Maxima is. Maar dit is niet tegen Maxima, dit is tegen haar vader... Dat is duidelijk. En, en de mensen die zeggen van... Uh, uh, want die waren er ook van... Ik, ik kan prima volgen dat er een aangifte is gedaan ja. tegen Sorregeta... maar het moet in Argentinië worden afgehandeld. Ja, dat zou ook heel goed zijn als dat in Argentinië zou worden afgehandeld. Alleen, uh, feit is dat ze daar nu druk bezig zijn met andere zaken. Um, en feit is ook dat de heer Sorregeta zich... door zijn verbindenis van Maxima met Willem-Alexander hier heel erg in de kijker heeft gespeeld. En um, ja, dat, heeft, dat brengt dit risico met zich mee. Het kan, wat ik ook al aangaf, de, uh, het, beschermen, uh, en het, um, uh, het beschermen van de mensenrechten... is niet aan landsgrenzen gebonden. Wij kunnen toch ook niet zeggen... waarom zou je je anders met uh, een, een, een Libië, een Joegoslavië, een, een, uh, een Rwanda bemoeien... Uh, als je alleen maar hier in je eigen land kijkt... Wat, wat vond u over het algemeen van de reacties die we nu hebben laten horen? Want er wordt natuurlijk veel meer gereageerd. Nou, ik ben blij dat er um, um, mensen begrijpen waarom uh, wij, uh, Alejandra, Eva en ik, dit doen. Um, daar ben ik echt uh, erg blij mee. Omdat ik vind dat de Nederlandse opinie vaak heel erg maxima gericht is. En daarmee vergeten ze uh, wat onze boodschap is, en dat is dat haar vader... Uh, uh, dat wij hem als oorlogsmisdadiger zien. En dat wij hem willen berechten. De discussie moet niet gaan over Maxima. Die staat buiten kijf. Ja. Dat, dat Bij... is gewoon niet aan de orde. Waar ik nog benieuwd naar ben, uw vader uh, was diplomaat. Hè? Dus die, ja, die, die, die, die kwam natuurlijk wel eens ergens. Heeft hij ooit iets officieels gehoord vanuit uh, het koninklijk Huis? Van, van uh, nou ja, waar ben je mee bezig? Of, of uh, dat soort dingen. Ja. Ja, zeker. Um, mijn vader had uh, tot 2001 een uh, vrij goede band uh, met het Koningshuis. En die is ook nooit um, slecht geworden. Um, wat, wij, wat mijn vader ons heeft verteld is dat hij wel berichten kreeg, brieven... Um, waarin werd gezegd uh, dat het misschien uh, ook belangrijk zou zijn dat hij zich zou richten op zijn andere werkzaamheden. Hij was ook dichter en hij zette zich in voor de Nederlandse cultuur in ja. het buitenland. En dat vonden ze eigenlijk belangrijker <laughs> dan deze zaak. Ja, dat vonden ze eigenlijk misschien wel heel vervelend dat hij zich daar ook mee bezig hield. Goed, ja. um, u, u zet het werk van uw vader voort... en we gaan kijken wat er uh, van uh, terecht gaat komen. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan uh, deze standpunt.nl Matte Maurik, was Ik dat? Ik kijk nog gaat. even naar onze site. Het is goed dat er opnieuw aangifte is gedaan tegen zijn gorgen. Sorry, dat is de stelling. U kunt daar de hele middag nog op blijven reageren. Ruim 1.500 mensen gestemd. 65% is het eens, 35% is het oneens met de stelling. We gaan naar Elsbeth voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, ben jij wel eens in de dierentuin van Emmen geweest? Ja, zeker. Ja, want ik begrijp het. Net in de buurt, uit he? goede bron dat jij uit de buurt komt. Nou, De directeur van, dat, die, van die dierentuin komt bij ons. Vertellen hoe het gaat, want er waren nogal wat zorgen over die dierentuin of die wel kon bestaan. Ze hebben nu allemaal prachtige nieuwe plannen. En na drie een uitgebreid interview met prinses Laurentie. Kijk aan. Uh, Roopprinsessen, daar ging het over in ieder geval ook nu. Uh, ik dank u voor het luisteren, ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. We got an explosion inside is exploding right now. You got people running up the street. A 757. Over there they're jumping out the windows, I guess because they're trying to see themselves. I don't know. Two airplanes oh have crashed into the World Trade Center. 11 september 2001. Aanslagen in Amerika. Zondag precies tien jaar geleden.